Tribalism We hebben goed uh, nagedacht uh, bij het management uh, van uh, Joris Zwart om uh, dit uh, uit te gaan brengen op single. I say nothing. <coughs> van uh, gistermiddag, of wat zeg ik, gisteravond hebben we kunnen zien hoe ze het eraf bracht bij De Wereld draait door. Nou ja, uh, dit is uh, dan Alternative FM. En uh, we gaan het uh, vandaag eens hebben over de derde voorronde van de Rob Hackdown-woord. Die afgelopen vrijdag uh, is uh, gehouden in patronaat. Het was uh, aangenaam, moest ik er wel bij zeggen, om uh, even wat uh, dingen te zien en te horen. Een aantal bekenden, de uh, Soundabout, daar gaan we straks uh, mee beginnen... Uh, ...was een band die ook vorig jaar meedeed. En er was zelfs een band die wij hier in de studio hebben gehad. Maar toen heten ze nog heel anders. En nu hebben ze een andere naam aangenomen. En die mensen zijn door... Uh, ...tenminste door, uh, zijn uh, aangewezen als runner-up. Dat betekent dat je nog uh, zeg maar een kans maakt op een wildcard... ...om dan nog in de finale binnen te komen. En uh, die band, dat hoor je straks in het uh, tweede uur. Welkom dus bij Alternative FM van uh, deze donderdag 12 januari 2012 alweer. Het schiet lekker op, maar goed, wij gaan uh, gewoon vrolijk verder. Dus er is niets zoveel aan de hand. Zo uh, zal ook uh, oppergod uh, Marcus van Dam ook weer zijn opwachting uh, gaan maken hier bij uh, Alternative FM. Het heeft altijd uh, wat, uh, wat vertragend effect... Uh, nog even terugkomend op het eerste plaatje wat we aan uh, dit uh, programma hebben begonnen, waar we met uh, dit programma begonnen, dat was natuurlijk Juri uh, Zwart uh, gisteren dus, uh, zoals gezegd, bij De Wereld Draait Door uh, te zien, en het is een enorm uh, idioot, uh, periode geweest, dat dat min of meer eigenlijk al begon aan het eind van 2010, toen ze onder andere ook uh, de Amsterdam Popprijs uh, wisten winnen en in 2011 uh, was het ook nog eens een keer de Sena Popprijs, ja, en als je dan ook nog eens een keer de grote prijs van Nederland wint in Paradiso, dan ben je natuurlijk wel op weg, hard op weg om in ieder geval poot aan de grond te zetten hier in Nederland als het gaat om muziekgebied. En dat is op dit moment wel het geval met Jordi Zwart. Of ze ook nog hier bij ZFM om haar album te laten horen. Dat moeten we nog maar even afwachten. Uh, we zullen in ieder geval gewoon een slag om de arm houden als dat uh, uh, zo gaat. Wel, in ieder geval uh, vorige week uh, natuurlijk een heel mooi... Uh Begin van uh, 2012 meegemaakt met een aantal gedichten en poëzie. Uh, met natuurlijk ook uh, de medewerking van ex-dichter bij zee Marco Tomis. Zelfs nog een heuze schrijver, dat is hij ook nog. En natuurlijk niet tenminste ook een winnares van de grote prijs van Nederland 2008. Wel te verstaan van Fabiana Dammers. Uh, die hier voor de derde keer geweest is. Dus wat dat er gaat, uh, uh, mogen we niet klagen. En bovendien, over Fabian de Dammers gesproken, daar zullen we straks natuurlijk in het tweede uur, als we eh, weer gebruikelijk om kwart voor tien tegen kwart voor tien, of daartussenin kwart voor tien, tien voor tien, Jarl van Malta weer in de uitzending gaan halen, met een nachtverhaal. En meestal zullen we daarachter even zo'n plaatje van eh, Fabian de Dammers eh, positioneren, zodat in ieder geval dat weer eh, een beetje vast eh, vertrouwen is voor de mensen die thuis zitten te luisteren. We beginnen dus, zoals gezegd, met uh, de eerste act van de derde voorronde van uh, de Roep Acta Word. En die wordt natuurlijk weer uh, geïntroduceerd door de enige echte P.P. Fischer. Alle de beste wensen voor het nieuwe jaar natuurlijk. En we zijn met de roep Word alweer over de helft. Want dit is alweer de derde voorronde. Uh, en dat betekent dus dat we de eerste twee gehad hebben. We hebben twaalf bands gehad. En nu komen er nog twaalf voor jullie. Vanavond dus weer zes. En um, voordat ik begin met het aankondigen van deze fantastische feestband die gaat openen voor jullie, heb ik een uh, wat treurige mededeling van een huishoudelijke aard. Jullie kunnen gewoon even lekker naar beneden komen, want we gaan hier een feestje maken. Jullie mogen meedoen, vind je dat? Kom lekker, kom lekker erbij. Maar die huishoudelijke mededeling uh, behelst het volgende, lieve vriendjes en vriendinnetjes. De wc is naar de kloten. Hij doet het niet, dus... Uh, Vervelend, jullie moeten allemaal vandaag je plasje inhouden en ook het braaksel graag in een hoekje en dan gooi je we wel wat zazel over. Uh, het is niet anders, het is geen grap, ik vertel het misschien wel lachend, dat is nou helemaal mijn mankement, maar als jullie naar de play moeten, moet je buitenom naar het café en daar is dan een pc. Het is echt waar, ik sta hier geen leukens te verkopen, al zou ik het willen, maar... Het is zo. Uh, dit gezegd hebben, dan gaan wij over naar de orde van de dag. Uh, we gaan beginnen met de eerste band van vandaag. En dat is een zeskoppige Amsterdamse band die een swingende mix maakt van... relaxed reggae met snode funkleitjes en pompende ska. Ik, ik pomp ook een aardig. Waarbij het publiek wordt bestookt met energie. Zo laten ze altijd een moe maar tevreden publiek achter... Hun eh, teksten gaan over alles wat je tegenkomt in het leven. Van wereldvrede tot tijdgebrek en liefde voor knoflook. Kortom, dansbaar met diepgang. Geef een enorme applaus voor de Zoudenbouw!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 I am a man, you know I love it I'm not a woman, I never will become one Cause my you will not be good and unknown And now there's an individual illustration. I am in favor of social and innovation, But I can see no reason, for a change In a mental connotation We're in a I'm afraid that all inequality But male and female, they shift their own qualities It may not be for only women can get pregnant true, But I'm afraid soon, men will be expected too Take the last step, men become women and five or seven, who will be your winning? Who's the second hander? Will contenders? The way got the genders? The water in a blender We put the Superman. We put a mask with a mask of We put a pianist champion. The little boy's trying to be mannequin Because that is where I see the world is going And no one really knows what I roll at the behold thing The firewomen will continue into power But when I push a man into being cowards I understand we we'll get the glass ceiling If only for the reason we can take a picture Whoa whoa, whoa whoa Vorig jaar uh, speelden jullie ook. Ik heb het over de band de Soundabout en ik begin even met uh, Peter. Want uh, ja, jullie kenmerkten vorig jaar Nederlandstalig en Engelstalig. Maar is er nog iets uh, bijgekomen aan uh, taal? Nee, we hebben ook een Frans nummer. Maar uh, ja, er komt vooral veel Nederlandstalig bij, want dat, uh, dat werkt wel. Caroline, vorig jaar uh, en dit jaar. Wat is het verschil tussen uh, vorig jaar en dit jaar? Uh, we hebben een nieuwe trombonist. Of eigenlijk een oude, nieuwe trombonist. Dus uh, dat is één groot verschil. En ik denk dat we het afgelopen jaar veel uh, ja, meer samengekomen zijn op het podium. Veel beter uh, met elkaar, uh, ja, er, ja, meer samenklank. Beter er een feestje van maken met z'n allen. En dat daar wel heel veel uh, in verbeterd is in vergelijking tot vorig jaar. Dan ga ik even naar de bassist, dus Tom. Uh, ja, want jullie waren wel de eerste band van vanavond. Hoe uh, vervelend is dat? Dat heeft zijn voor- en nadelen. Het is natuurlijk jammer dat de zaal nog niet helemaal vol is. Maar mensen bewogen lekker. En wij zitten gewoon vol met energie. Dus als het dan als eerste was laat speelt, maakt niet veel uit. En je hebt wel een lekker lange soundcheck. Dus staat wel lekker lang op het podium. En Bart, de andere bespeler van het blaasinstrument. Moeten wij even niet vragen? Wel Trombone. Ja, ik speel trombone. Dat is duidelijk. Ik heb begrepen, jij bent nieuw. Nou ja, ik ben oud-nieuw. Oud-nieuw? Ik heb uh, vroeger al een paar jaar bij de Soundbout gespeeld. Maar ik heb de uh, afgelopen twee jaar in Italië gewoond, dus uh, dat uh, werkte niet zo goed. En toen uh, heeft Juri uh, hier meegespeeld, een, een uh, trombonist van een bevriendenband. En nu dat ik terug ben, hebben we weer uitgewisseld, want hij kreeg het ook de druk. Hij had, heeft nog drie bands, dus uh, ik ben weer terug. Maar inderdaad, in vergelijking met vorig jaar op Akta Awards ben ik nieuw. Uh, is het ja, is dat, is dat, is toch leuk om mee te maken, zoiets? Ja, absoluut. Het is erg leuk. Ik kom uh, zelf ook uit Haarlem, oorspronkelijk. Ik uh, heb je op school gezeten en zo. En heb toen ooit met mijn, uh, met mijn schoolbandje ook een paar keer geprobeerd om hier binnen te komen. Maar toen vonden ze ons niet goed genoeg. Dus uh, het, is, uh, het is fijn om nu eindelijk een keer wel binnen te zijn. Uh, Syberen, dit is natuurlijk geen schoolband, hè? Nee, dit is niet een bepaalde schoolband. Hij vraagt nu ook aan de oudste uh, van de band. <laughs> nee, ik ben 32. Uh, Bart is met uh, 16... Uh, oh, 26 de jongste. Is dat zo? Ik geloof, ik geloof er allemaal niks van. Ja, hij is 26, maar hij is wel de jongste. Dus, dus, uh, oh. Twee maanden verschil met Caroline, hè? Uh, nou, hier wordt de leeftijd uh, erg ingezet. En dan nog even de, de laatste van het, uh, van het spul. Want uh, ja, Rutger uh, is uh, ja, ook een van de mensen die uh, deel uitmaakt van de Soundabout. Um, ja, vorig jaar en dit jaar. Ik uh, vroeg het ook aan Caroline. Uh, mag ik iets uh, zeggen dat het wat energieker uh, was? Uh, dat zou goed kunnen. Ik denk... <lacht> <lacht> <lacht> ja, dus we hebben wel naar gekeken in om, om wat meer op het podium, zeg maar, nog meer naar het publiek toe ook een show te kunnen bouwen. En ik denk ook wat meespeelt is dat inderdaad Laat meer, meer zang is in Laat. Ik ben dit jaar een beetje begonnen mee te blaren. En Tony deed het al, en dat uh, ja, resulteert inderdaad uh, zeker vandaag gezet een aantal nou, meezingers, om het zo maar even heel stom te noemen. Maar ja, <laughs> maar ja, dat helpt dan toch stiekem wel, als er we gewoon het publiek een beetje mee kan. Als er binnen twee refreintjes meegebleerd kan worden, dat uh, is altijd makkelijk natuurlijk. Nou. Uh, afsluitende vraag aan Peter, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web zijn wij om te beginnen op soundabout.nl, en op Facebook, slash Soundabout. En volgende week... 20... Zaterdag om twee uur in uh, Fame, muziekhandel op de Kalverstraat. Bij het uh, ingaan van, uh, van het uh, interview kan dat nog meegenomen worden. Mooi! <laughs> dankjewel, dankjewel. Oké, okay, dan gaan we een dubbel tempo spelen. <middels> Tijd voor de kruis Maar is maar blijkt dat eigenlijk Maar die wordt opgezien Zoals de aanslaken Mijn doof en plichtingen Op mijn eind Het komt zo van vrij Kan die grieven Zie ik weinig Het mijn spijt Veel graag mee Maar het vlieg Ik wil geen tijd Ja, de kooi Voor de hiel Zoals je Als ik opsta Ben ik moe En er is tijd Maar ik wil niet Maar bij een de deadline, Is dit nou slaap Of zou het toch gestrest zijn? Kan weg maar werken? Maar is toch nog tijd voor de verwarring? Kan ik niet op open Dan zou mijn zonder een Ik heb beloning, soms weinig tijd Voor een hele Dat wordt mij verblijf. Ja, we zijn de koren Voor mij wordt het zijgen. maar ik wil. Vooral ga ik naar ik naar ga ik ik Ik ben relaxed, echt, maar maak al vele plannen Er is nog zoveel wat ik wil leren en ervaren Voordat ik erbij buiten ga, al u dat past nog vele jaren Het leven is te kort, dus ik gericht van elke dag Het is om u zelf voor mij, ik ben nog even wacht Ik leef elke dag vol dan word ik maar weer moe Ik wil geen halve krachten met Komt de stil, komt de Toch, zo prettig als ben ik moe En er is tijd, maar Was ja, de band die vorig jaar ook in uh, de voorrondes uh, heeft uh, meegedaan De Soundabout uh, was dat Dagen zijn tekort ja, voor, uh, voor ons ook geloof ik, uh, vorige week vrijdag Ja, ik heb hem helaas gemist wat? Ik zat nog in de auto toen, ja, toen, te... toen de zandewaar oh. optrad. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat was uh, ergens een uh, lift uh, Iemand even liften uh, en weer terugliften. liften Ja, jongen, ik ben langs dat, uh, dat, dat, dat uh, ja, openbare langs dat circuit dat water, water, geloof ik ook geloof? Ja, maar dat is echt een openbaar circuit, joh, dat, dat, dat, dat IJmuiden Meen je niet? Ik, je mag de 70 Nou moet ik toegeven dat ik deze met 30 km per uur overschreden heb Maar er kwam nog iemand met 20 km per uur harder mij inhalen en dan hebben we het over die hele lange rechte weg langs dat water. Precies. Wagen. Jee, dat is wel erg snel. Ik denk uh, dat hij misschien wel had mee kunnen doen bij uh, de nieuwjaarsrace. Uh, Want ik sla hier... Het, uh... Maar dat was niet één keer, dat waren gewoon nee. drie van die wagens. Drie! Uh, misschien dat ze toch uh, misschien, uh, al aan het oefenen waren voor de nieuwjaarsrace Een beetje in een rij in het donker Maar goed, uh, maakt niet uit uh, De soundbout, hoe kwamen we erop op dit verhaal? En dat had te maken met Marcus' escapade en uh, uitstapje richting IJmuiden Zo, komen we de, zo kwamen we erop uh, En dat was de reden waarom hij ook uh, uh, de Soundabout voor een deel had uh, gemist Want normaal gesproken al, al zou je vanaf het begin af aan er al uh, bij zijn, denk ik Ja, juist uh, dat was uh, uh, zeg maar het begin. Uh, we gaan natuurlijk nu verder met de tweede act van vanavond. Uh, van die avond. En dat waren. Camel en Reynaldis. En ze worden natuurlijk weer geïntroduceerd door Pepe Fischer. is van 60 mensen hebben weten op te trommelen. Mag ik even, wie zijn er allemaal? Uh, via Facebook. Yeah. Ja, is, is wel voor jullie, hè, vriend? Um, Zoals ze zelf zeggen Haarlemse hiphop, eerlijk, fris En een tikkie brutaal Geef een enorme applaus voor Kamel en Rijnaldus yeah In, met een CNR-cap op mijn kop en mijn kleding. Alleen eens, dat ik een broertje dood, je reed in en mijn voetje oog. Elke keer als je denkt bij te wenen, Laat me naar mijn hoofd, je kan, kan ons niet onder spelen. spelen. 100 level levens, we blijven trainen. In het echte spelletje ben ik de gamer. Jij een noep, in je broek. Angst voor het leven, gebrek aan moed. Val me niet lastig, maak geen medaloertje. Zo moet dat voor de kinderen van mijn moed. Oh, rol met de koepen, maar ik moet de wel Ga een tijdje zoeken, is dit mijn lot? Aangenaam, mol, oh, al ego van jong. Salut! Alle laat je horen. Yeah, yeah. Ah, ah. Doe de kriebelgrip, molk in de club, slik door. Met een baby check en dan ben ik er vandoor. Yeah, dan ben ik er vandoor, wat? Yeah, dan ben ik er vandoor. Doe de kriebelgrip, molk in de club, slik door. Met een baby check en dan ben ik er vandoor. Huh? Ja, dan ben ik er vandoor, wat zeg je nou? Dan ben ik er verboren. Als ik loop op een straat loop ik rustig gap. Take Taken walk is de anthem. Snap. Uh. als ik kom, kom ik hard als of ik jaren niet gebouwd heb. Als chappies in de bak. What? Yeah. Dit is alles wat ik heb, wat ik heb, wat ik doe, en ik ben er nog niet zat. Nah. Nieuwe single in mijn zak, net de shows mulbess, singe liedje op mijn stad. Harlemse jongen, Harlemse lucht in mijn motherfucking longen. story, Croostorie, dropped die bommen, die dumbla praat staat me goed verdomme. En nu kun je niet meer komen. Als ze stommen huh? Nee Hou je niet van de domme Anders wordt er zo meteen de Spanen gesprommen Applaus! Yeah Kom op Kom op Allemaal Yeah Doe met ons mee Eén keer Oh Doe de kribbelkrabok In de club sleep ook Met een baby check En dan ben ik er vandoor Huh Wat Huh dan huh? yeah. ben ik er vandoor Doe de kribbelkrabok In de club sleep ook Met een baby check En dan ben ik er vandoor Wat ja dan ben ik er vandoor Oké okay. Ja dan is hij er vandoor En al dus de F's Trek de camel als 5 dog Met als verdrijf En we bij die vibe, Ja Kom kijken hoe de verrijken We bouwden de dijken Dus stop maar met kijken. Of ik zeik over je heen <laughs> Iets dat ik ontleen nah, nah. Niet klein als Rain Of cheesy als Beasy De als een leeuw Of schil als jouw Deasy Yeah Doe met een anthem Beat my froze Met juice in de blender Kleine grote La Nest van een gaat maar draaien. Boom, billy, bye bye, swipe, swipe. Niet alleen op is en we ben ik rijtij. Met een A A R daar sla je een sky skyline. Nee, hey, wow. nu moeten we op gaan springen. Nog een keer. Dus we gaan allemaal lachen. Kom op, laat me springen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Nou een op ja, doe maar. Doe, ik hierboek, doe, ik hierboek, doe ik tup, slink, de kibbelkrep, in de club, slikt pop met een B B. Checken, nou ben ik er vandoor. Wat, wat? Yeah. Ja, dan ben ik er vandoor. Ja, dan ben ik Doe de kriebelclub walk In de club slick door Met een baby chick En dan ben ik er vandoor Wat zeg yeah? je? Dan ben ik er vandoor Wat it? zeg je? Nou dan ben ik er vandoor Harlem laat je horen dan Harlem laat je horen Voor uh, het tweede act van vanavond uh, praat ik met Kemmel uh, en Reynaldus. Ja, vanavond. Uh, uh, hip-hop, uiteraard. Uh, hoe uh, is dat, uh, de voorliefde van hip-hop uh, ontstaan? Um, hoe is het ontstaan? Even denken. Heel veel uh, luisteren. Vanaf uh, toen ik een jaartje of tien was. Heel veel geluisterd. Vooral eerst Amerikaans, toen als Nederlands. En uh, op een gegeven moment maakte de jongen naast me, Renaldus, uh, begon met uh, beats te maken uh, op zijn zolderkamertje. En uh, toen dachten we: laten we een keer wat proberen. Zelf wat proberen. Misschien uh, lukt dat ook wel. En doen is het een beetje begonnen. Nederlandstalig. Is, is, is, heb je dan ook nog uh, zeg maar, uh, een beetje waar je naar kijkt? Invloeden. Ah, uh, ja, zijn, ik ben sowieso beïnvloed door, uh, door opgezwollen wel. Al zijn het uh, alleen maar de beats, maar ook de teksten natuurlijk, maar ook heel erg door de beats. En um, ja, Nederlandstalig. Ja, ik weet niet, dat, dat moest gewoon zo zijn. Ik, ben, ik kan niet eens genoeg, goed genoeg Engels uh, om in het Engels te rappen. Uh, maar maar dat, het, het, het is natuurlijk wel uh, ja, duidelijk. Hè? Opgezwollen heeft ook Nederlandstalig uh, gedaan. Uh, ik, ik neem aan Osdorp Possen uh, is ook zo'n uh, Nederlandstalige hiphop-bint. Uh, is dat uh, ja, klinkt dat is, is dat voor jullie prettig gewerkt en zo? Hoe... Nou ja, gewoon met de taal, met de Nederlandse taal. Oh ja, zeker, zeker weten. Ja, ja. sowieso het is, je, het is je moedertaal. En, en, en die, die hiphop, ja, het is natuurlijk wel. Uh, ja, uh, het, het lijkt wel alsof het uh, is een beetje streetwise vind ik het eerlijk gezegd. Ja, je hebt eens van nature wel. Uh, het komt van de straat. Uh, nu zeg ik niet meteen dat wij echt, uh, echt de straatratten zijn of iets. <laughs> <laughs> maar, maar het is gewoon uh, voor ons en voor heel veel uh, een, een manier om. Het is heel puur zeg het waar het op, op, waar je, waar het op neerkomt. Ja. En uh, de een heeft het over pistolen, de ander heeft het over drugsdealing. En wij hebben het gewoon over wat we meemaken uh, op andere gebieden. Ja. Uh, als je even in de put zit, als je even, uh, juist als je je juist heel goed voelt. Uh, het kan over uh, zoveel dingen in het leven gaan. Van alles en nog wat. Ja, maar dus het, het zijn, je kan het over, het is, gaat gewoon. Uh, het kan een heel goede uitklaps, uitlaatklep zijn, ja. uh, en dat kan op een uh, zeg maar negatieve manier, en dat kan op positieve manier. Hebben jullie dat nodig, die, uh, die uitlaatklep, uh, om, om, om je gevoelens op die manier uh, te uiten? Oh, Jawel, ja zeker wel. Ik ben uh, verder soms nog wel een beetje een binnenvetter of geweest in ieder geval. En uh, als je ergens over kan schrijven is altijd fijn, ik kan zeggen wat je wil. Uh, ja dat, dat is logisch, maar dat, dat is ook het onderdeel waarom jullie uh, dit, dit doen denk ik? Ja mede denk ik ja, het ging gewoon een beetje vanzelf. Dus wat, wat, wat, uh, ja, wat is, wat is jullie een beetje als doel? Uh, echt een beetje in de goe goede zin van het woord in hip-hop zien. Uh, een, ja, een beetje voet aan, aan de grond te krijgen? Ja, tuurlijk. Dat is uh, ja, een doel, ja. Het is een, uh, ja, op zich wel. Uh, om het nou te zeggen, daar doe ik het alleen voor. Dat is niet zo. Ik vind het gewoon sowieso heel leuk om muziek te maken. En uh, of dat, ja, dat is nu vooral hip-hop. En... Um, als je daarmee echt heel veel mensen kunt bereiken, zou dat heel leuk zijn. Dus een doel is het op die manier wel. Eerder, ja, ja eigenlijk wel. Okay. Uh, als uh, mensen jullie uh, willen vinden op het uh, wereldwijde web, waar kunnen ze jullie dan op vinden? www.facebook.com/slash En geen eigen website? Ah, www, sorry, www.mosquitomusic.nl zijn we ook. En uh, het is gewoon een uh, ja, een Haarlims collectief van uh, Opgezet door Jolito. Uh, er staan uh, een aantal ex-onder, waaronder wij. En daar vind je ook onze muziek. En uh, ja. En het is mo ja, Mosquito. dus M-O-S-K-I-T-O. Music. Dankjewel. En, uh, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Wordt deze pas jongen ook een beetje aangemoedigd uh, om met je te uh, werken? Ja, toch? <laughs> oké, okay. oké. Okay. Allemaal nog één keer als die bier drop. Ja? Zij met ons, we gaan door en ze hopen op ons, dus we brengen het zalig, zalig, zalig, zalig, zalig, zalig, zalig. Zij kunnen lopen met ons, we gaan door en ze hopen op ons, dus we brengen het zalig, zalig, zalig, zalig, zalig, zalig, zalig. Yes, yes, yes, yes, yes. Yeah. yes yes yes, yes. Yeah. oké. Okay. We zijn we bijna aan het einde van de show. Huh? Ja? We zijn alweer bijna aan het einde van de show aan het is al bijna weer over. Het is bijna weer over. Het is bijna over. Over. Oh, we hebben nog één trek. Over. En. Hiervoor gaan oh, we helemaal gek. Helemaal gek! Ja, helemaal bakken. Yeah, ja, spring, spring, spring, spring. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Helemaal wou Helemaal wou ze. Ik sta oh. rood, maar pomp geld in mijn studio, verhaald in mijn studie, vergroot juist mijn animo. Stappen te maken, mijn en te kraken, de natuur op te schoken, hoe wil je maken? Haar, het is goed, dezelfde goed, wat moet je dus ik doe? Zet het in je snel, laat de zaken langzaam, in deze hoes schrijft we helemaal langzaam aan. Hart, je komt hard, makkelijk komt hard, we schetsen de toekomst, alles in klap. Zeven niet kwalijk als ik er een beetje naast, dat kan je ook niet doen als onze dames ze wapen. De nog is ongebeukie Zijn gedaan, lang niet zo leuk Als oorlogs, uit voortlogs Kijk ze maar naar, presenteer ze vol trills Die shit wat al die mannen praten Is volkomen Onzin, onzin, onzin Onzin Daar kan je echt niet meer mee komen Dat is over Ja dat is over Ja dat is Hey, Annie Hou mijn zak even pas. please Handen oh. vrij voor die assie huh? Op de hoek met zak al die hopies uit de buurt van huh? hey. de taki, Hè? Wat die waren zijn baag. Hey, het is zo vandaag. Hoe bedoel je ken naar naar Alles naar Hoe bedoel je ken naar naar centra? What the, the fuck, dat is I onzin man. Hoe wil je gaan tegen ons en dan? What the fuck? Loop wel boksen. Links the the rechts met de houding van foxen. ze, Let op ze wie je binnen zijn haat de ze. Hij doet me komen er niks aan man. We gaan nog één keer, kan ik nog één keer plan. Die shit wat al die mannen praten is volkomen onzin, onzin, onzin, onzin. Daar kun je echt niet meer mee komen. Dat is over, ja dat is over. Ja dat is Salut. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. We waren geweldig. En tot zover dus uh, Camel en Reynaldus, de Haarlemse Streetwise uh, jongens uit... Uh... Ja, de buurt, om het maar zo te zeggen hebben het patronaat wel meegekregen Het leuke was op een gegeven moment ook Dat er even met water Werd gesmeten, maar daar waren Een aantal mensen niet helemaal blij mee Kan ik me nog Kan, kan ik in ieder geval een beetje Vertellen, maar goed Het is allemaal goed afgelopen Want anders dan hadden we een hoop nadigheid gehad Maar, uh, ik kan mijn... me de vorige Hip-hop band nog herinneren, ik geloof dat was vorig jaar uh, In 0 was dat ja, waar het gezegd werd dat je broek tot op je knieën hebben hangen. Zo ja, was 2000 nog, dat was. was. Dat was toch dat was een jaar daarvoor? Was dat? Volgens mij wel. Ja, ik, ik moet. Wacht even. Volgens mij heb ik dat wel. Maar dan moet ik even zoeken. Uh, dat was. Uh, moet ik heel even zoeken, Marcus? Volgens mij was dat. Bij de laatste was dat Urban. Dat zou nog wel eens Urban, urban kunnen was, zijn, ja. Urban was degene die, uh, die, dat, uh, die dat deed. Uh, die had inderdaad zijn broek tot op zijn enkels. En dat was inderdaad 2009-2010. Nou, dat is alweer een tijdje terug. Maar dat was in de vierde voorronde van, uh, van uh, deze Roep Agda-woord van dat jaar 2009-2010. We gaan door naar de laatste van uh, dit uur. Dat uh, zijn een paar stevige heren in ieder geval. Tenminste, de heren uh, maken stevige muziek, laat ik het uh, zo zeggen. En ze worden weer uiteraard geïntroduceerd door de heer Fischinger. En de derde band van deze derde gezegende voorronde brengt u een dirty rock and roll music explosion. Geboren in een vies klein oud schuurtje in het hart van de Hollandse Tulpenvelden, daar komen ze dus vandaan, deze heren. Beïnvloed door de jaren 60 psychedelica, Blues Heart of Country and Surf. Blenden ze deze stijl in hun eigen rockfeestje. Zoals ze zelf zeggen: hard, roadhouse, retro, rock and roll. Geef een enorme applaus voor Halfway Useless! Dankjewel, dankjewel. Here we go, bit old school rock and roll. useless. Hoe zijn jullie aan die naam gekomen, Alex? Uh, dronken en stoned in een oefenruimte, en, en op een gegeven moment kwam die naam gewoon. We hadden het woord halfway, en op een gegeven moment kwam het woord halfway, en dan uh, useless. Toen was het halfway useless. Volgens mij had die halfway useless. W wacht even, wacht even. Treffers, kom maar aan. Volgens mij had iemand gezegd van, ja, we moeten uh, een beetje meer op uh, de business uh, letten uh, en niet helemaal halfway useless worden voordat uh, we hebben wat gedaan in de oefenruimte. En dan zegt we van, eigenlijk dat is best wel een geniale naam, weet je? Ja, uh, yeah, het is ja. Uh, yeah. uh, zoals je ja, je klinkt uh, als een Engelsman, dus ouwe I ouwe. Ja, voor mij is het okay. uh, is het uh, is het uh, uh, okay. okay. een. Uh, Uitdaging, Dutch word Challenge uh, uh, to, uh, to conversate in English uh, How is it, uh, the music life in England? Uh, I don't know, because I'm from America You are from America? Yeah, and my first band has been since I here, since I lived here in, uh, in the Netherlands pretty much So uh, yeah. Where do you come from? Uh, upstate New York originally, Woodstock Woodstock, Yeah. it's yeah. quite a history there Yeah, the big little hippie town, yeah <laughs> Uh, where where there are some uh, bands and some musicians where you are inspired of in uh, um Yeah, I would say uh, yeah, Hendrix, Grateful Dead, Howling Wolf. Um, yeah, a lot of old, yeah, yeah, Buddy Holly. A lot of, yeah, the, I was gonna, yeah, the Three Kings. He's the Three Kings. I will uh, continuing with, with Chris. Well, the, the the Three Kings is actually a big influence for Travis, not for me personally, but ever since he introduced me to them I've been digging them too yeah. uh, what, what what, is th the music from how I usually like uh, yeah it's be it's uh, more or less uh, rock and roll, old school rock and roll um, but yeah with a little bit of a harder modern edge uh, that, uh, That's dirty a uh, yeah, dirty as we can as dirty as we can yes uh, is that uh, the sweetest thing for uh, for music in your opinion? Uh, dirty women ain't too bad either, but right, uh, right. <laughs> that's a good side of rock and roll, I find. <laughs> and, and and the Dutch way of rock and roll? The Dutch way of rock and roll, well, I mean, yeah, the one name that pops to mind is Herman Brods. I have to admit, yeah, got I got mean. down and dirty. <laughs> down and dirty? Yeah. He <laughs> jumped off from the Hilton Hotel. Yeah, so he stayed down and dirty, too, afterwards, yeah. But no, but that man, you know, he keeps living on in everyone. I'd like to think so, especially here in Holland. Uh, what's the future for for Halfway Years' List? Uh, the immediate future is we're, uh, we're going to record the rest of our album. We got some uh, tracks now up on SoundCloud already, and uh, if you check our studio tracks, that's the the beginning part of our album, and we're going to record about eight more, so we have about ten or twelve, and uh, and make our first LP. And, um, yeah, after that, uh, and, and in between we'll be doing some gigs, and after that we hope to get onto some bigger stages and podiums, maybe do some festivals. We're shooting uh, eventually for South by Southwest in Austin. Uh, I have some people over there, so we're hoping to make that happen, you know. So, so. What, what is it uh, like for an American to uh, challenge the Rob Agda Award here in Hell? Uh, lots of fun. <laughs> yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's uh, yeah, yeah. Drinking, drinking drinkin some beer, like I said, and uh, yeah, and uh, and uh, he's lived here for 25 years already. Oh, yeah. 20 years. So uh, 20, 20 years. 20 years, just about. So he he knows what it's like better than I do, actually. <laughs> well, I'll continue in Dutch. En meisjes? Uh, vrouwen, meisjes, ja. Dat, uh, ja vrouwtjes, uh, ja. ja, ja uh, Har Harlem heeft zij zo te zien. Uh, dus, uh, ja. En als je denkt dat Chris geen Nederlands kan, maar dat kan hij dus wel. Ja, ik, ik ben half Spaans, niet half Engels. De, maar ik ben gewoon hierop gegroeid, dus ik kan wel Nederlands. Uh, en dan uh, om bij jou maar als laatste te eindigen. Uh, Halfway Useless, waar zijn jullie te vinden? Halveusers.com. Google HalverUseless en je vindt ons overal. Ook op Facebook? Facebook, Hives, Twitter, YouTube. MySpace. Maar als je gewoon halveusers.com doet en je schrijft <totare> het <tot> leukste <tai> op het gastenboek. Dan kom <-orum> je vanzelf inderdaad ook naar de links van Facebook en zo. Dank jullie. Alsjeblieft. Dank jou wel. Jij ook bedankt. Take me on. Het was toch wel eventjes uh, op een, een of andere uh, vieze manier rock'n'roll bedrijven, uh, wat uh, de heren deden, van Halfway Useless. Uh, ik had het uh, met uh, Travis onder andere over waar hij vandaan kwam. Hij kwam uh, uit uh, Woodstock en hij uh, was onder andere... Uh, erg uh, van uh, ge gecharmeerd, onder andere van Grateful Dead die uh, daar heeft uh, gespeeld en ja, wat hij uh, vond is dat hij hier alweer 25 jaar in Nederland uh, alweer actief was en hij hoopte samen met zijn band als ze uh, weer opnieuw uh, de studio in gingen, dat ze dan wat optredens zouden kunnen doen in de buurt van Austin, Texas daar uh, kennen die wat mensen en misschien dat ze dan ook wat, uh, ja, wat dingetjes zouden kunnen spelen en uh, voor een deel is hij ook weer in Nederlands gevoerd. Chris uh, vertelde trouwens dat hij van Spaanse afkomst is, maar ook wel gewoon Nederlands spreekt. Dus dat is een beetje uh, het Engelstalige gedeelte. Heb ik toch wel aardig samen van het weer gegeven, Marcus. Ja. Goed, hè. Uh, hoewel mijn Engels, daar moet ik nog aan werken. Maar uh, wellicht dat ik beetje. dat... Een uh, beetje... Een beetje boel. Maar uh, voor ICT'ers is dat uh, denk ik iets wat makkelijker uh, om te doen. Ja, Monsens voertal Engels. Ja, dat ga je al. En dat is mijn voertal niet. Ik heb het gewoon nog steeds in het Nederlands. Ja, jij zit zo'n oer-Nederlands bedrijf. Hè? Uh, wij leveren water. Ja, zo oer-Nederlands. Dat is dat, dat uh, PWN. Ja, ja dat, dat, uh, mensen weten nu meteen ook waar ik werk. PWN dus. Ja, duidelijk dus ik moet er wel even opletten dat ik uh, ja, dat is Weet je me dat een goed degelijk uh, bedrijf ja, ja dus punt punt en meer is het niet Mooi. Uh, we gaan eventjes uh, naar vorig jaar toen uh, vorig jaar uh, 2010 uh, ten tijde van uh, het uh, WK voetbal was dit uh, heel erg leuk maar ik vind het wel leuk om nog eens een keer te draaien dus onze, er zijn onze vrienden van we cook with fire met met hello Hallo.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 in the house hello everybody Dat we hier mogen spelen En dan moeten we afsluiten met een dikke, dikke hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello Oeh hai Ja, dat waren ze We Cook With Fire Met uh, het nummer Hallo Hallo. Uh, ik uh, kijk even op de klok. We hebben nog uh, drie minuten. Dus ik heb nog een minuut om even dit vol te praten. Hallo. Hallo was dus uh, zeg maar in 2010. De zomer van 2010 hier uh, gedaan. Door de heren van We Cook We Fire. Met een, nou wat was het? Een aftans, nee een of andere aftans Nee, het was een orgel. soort orgelgeval ja, nou, dat orgel... Het was niet aftans, het was gewoon echt een, een tof orgelgeval, het kraakt alleen een beetje En dat ja. vind ik wel charm hebben Ja, dat had het zeker in ieder geval Dat, dat sowieso um, Wij gaan uh, op naar het nieuws Van uh, 9 uur En daar hebben we natuurlijk nog een, uh, een Kort nummer voor uh, klaarstaan En dat is een, uh, een band uh, ja, Waar een aantal geheimzinnige krachten Bij elkaar zijn gekomen Duitsstalig is het niet Maar de band is wel Duitsstalig Of tenminste, de bandnaam is Duitsstalig En ik heb het over Uber En dat ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur Dit